Levi van Eck met het NOS-journaal. Paus Franciscus reageert goed op de medicatie die hij kreeg toegediend... voor zijn dubbele longontsteking. De artsen zeggen dat de gezondheid van de 88-jarige paus aan het verbeteren is. De kerkleider ligt sinds 14 februari in het ziekenhuis in Rome... en blijft daar nog zeker een week liggen. Hij moet dus alle activiteiten voor het jubeljaar dit weekend aan zich voorbij laten gaan. Ook is de paus morgen niet aanwezig bij de traditionele zondagsmis. In de Gaza-strook is een nieuwe vaccinatieronde tegen polio gestart, meldt VN-hulporganisatie UNRWA. Het is de bedoeling om zo'n 600.000 kinderen van onder de 10 jaar in te enten tegen de besmettelijke ziekte. In Gaza woedt sinds afgelopen zomer een polio-uitbraak. De kans op verspreiding is groot omdat het bijna onmogelijk is besmette mensen te isoleren in het door oorlog verwoeste gebied. Polio kan leiden tot verlamming en hersenvliesontsteking. De man die gisteren bij het Holocaust-monument in Berlijn een 30-jarige toerist neerstak, is een 19-jarige vluchteling uit Syrië. Dat bevestigt het Duitse Openbaar Ministerie. De Spanjaard raakte zwaar gewond, maar is buiten levensgevaar. Morgen zijn er verkiezingen in Duitsland. Migratie is een van de belangrijkste verkiezingsthema's. In Zutphen is vanmorgen een vrouw totaal onverwacht bevallen in een zonnestudio. De moeder zegt dat ze niet wist dat ze zwanger was. Zij en haar dochter zijn voor de zekerheid naar het ziekenhuis gebracht en maken het goed. De eigenaar van de zonnestudio hoorde de vrouw om hulp roepen en zag dat de bevalling al was begonnen. Hij belde 112, maar het meisje was al geboren voordat de hulpdiensten er waren. Een verloskundige kon meteen constateren dat de baby gezond ter wereld was gekomen. Het weer vanavond wordt het vanuit het zuidwesten droger en zijn er opklaringen. Vannacht kan het regionaal mistig zijn bij een graad of zes. Morgen eerst grijs, later meer zon. Het blijft droog bij 12 tot 14 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Zin in Zandvoort. Is. Zin in ZFM. ZFM met nu Santfoort op zaterdag. I wanna make a change for once in my life.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 Disregard a broken bottle.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 only when let go Oh dat was, dat was dat Radio. <lacht> <every born. génergie> ik, ik dacht echt dat er nog en eh, in, in let go uh, <laughs> ja, nog ja, iets op eraan uh, zou komen <gassing> maar uh, helemaal helemaal niks geworden oh,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 Ja, eh, altijd leuk om weer erbij te zijn, zullen we maar zeggen. Zeker, ja. zeker weten. Nam je nog, je nog steeds op met het uh, theater van de autosport? Ja, of, uh, ja, ja, ja, ja, ja. Ja, ja, ik neem gewoon nog steeds op met het theater van de autosport. En dat blijft eeuwig. Ja, en, heel goed. Tellen, ik ben met mijn meisje vandaag in Akersloot geweest. Ja, jongens, je wilde eh, misschien helemaal niet dood gevonden worden. Nee, het wegrestaurant uh, weg van de Valk, hè? Ja, ja, van de Valk. Ja, maar in het dorp zelf staat een heel leuk huis met een hele grote loods. En ik zie daar alweer mogelijkheden tot Oh, jee. oh. De autosport. Kijk. Oh. <laughs> oh, jee, yeah, oh, jee. Yeah. Nou ja, wie, wie weet...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 wel een enorm Engels feestje, dat heb je wel een boeggeroef gehoord uh, in de verschillende andere teams zeg maar. Ja vooral bij Red Bull hè dat ja, was het, uh, echt uh... Ja ja en er was wat wel verstandige en uh, Max maar niks te zeggen, <lacht> misschien wel verstandig ook, <lacht> geen idee. Maar nee, uh, ik vond het wel wat hè ik had wel zoiets van nou, ik moet wel zeggen ik heb naar de gezichten gekeken van alle gasten die daar beneden in die vip zaten.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 moet je er ook een feestje van maken natuurlijk, want ja, we hebben wat nieuwe is gezien, maar uh, hoop was natuurlijk hetzelfde, hè. Voor, He, uh, heel uh, hoop van hetzelfde. Ja, hij is en, een beetje uh, een rare, rare Ferrari kleur, hè, dit jaar uh, eigenlijk. Ja, uh, nou, uh, laat het zo zeggen, hij heeft een uh, bedrijfje heeft heel veel geld neergelegd om een witte baan eroverheen te krijgen. Zullen dus we dat maar zeggen? Uh, <laughs> en hij is natuurlijk wat donkerder rood. Hij is donkerder maar, rood, ja. Precies. Dat zou denk ik een beetje met 75 jaar van de 1 te maken hebben, want zo lang zit Ferrari natuurlijk ook wel in die formule 1 hè. Dus, um, uh, de, en, en de oude vraag is waar, dat donkerder, Rood. Dus oh, uh, okay. dat gaan we het een beetje gedaan hebben. De, de eerste verrassingen waren helemaal niet uh, zo lichtgroen, die waren echt heel diep donkerrood. Dus dat was een heel ander kleurtje. Ja, en die uh, witte kleur van de V-carp, de is dat nog steeds V-carp? Blijft hè? Nee, ja. nee, nee, nee, wat is het nu ook alweer? De boller uh, race. Nij nee, Visa Cash en ja. balls. Ja, oh ja, dat was het. Ja, die zijn nu wit geworden. Ja, ik vond het een prachtige livery. En dat is, eh, als je naar de andere kijkt, is het de ene die echt anders was. Vorig jaar ja. Er is veel meer blauw in natuurlijk. Ja. Uh, ja, ik vond het wel een heel kleurrijk model. Heeft Red Bull daar niet toen mee getest? Met een witte? Ja, hij ja, heeft zelfs nee, mee nee, gereden, nee, toch? Nee, die de, witte? Ja? Capri van Turkije hebben ze toen eh, om... te oh, ja. Hier, hè, zoveel jaar samenwerken. Ja. Zoveel jaar hebben ze in het kleuren van de Japanse vlag toen de wagen gemaakt. Dat was het, ja. Dus dat was het inderdaad. En, en die wagen die viel in het veld enorm op. Dus deze auto...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 Ja, nee, een beetje hetzelfde. En dan, dan, dan wat, wat kleurrijker responsen erop zullen we zeggen. Dat was mooi. Wat, wat overigens wel opviel. Uh, ik weet niet of jullie opgevallen is. Nou, ben ik 63 en dan ben ik nog een jong broekie. Uh, en de oude generatie verdenkt wel eens waar over het oude Maar wat me opviel. Ik had op een gegeven moment het gevoel dat ik naar een kindershow zat te kijken. Zoveel jonge rijders het podium opliepen. Ja. Ja ja, ja, ja. ja, ja. Ook heel veel <hij 12> vaders en moeders uh, in de, in de zaal waarschijnlijk. Ja, ja, weet je, ze hadden misschien wel het publiek van Katerina beter in zou kunnen zeggen. Ik weet het niet, maar het waren wel echt heel veel jonge rijdtjes natuurlijk. Ja, ja, toch is dat ontstaan. wel leuk. Anders ja, komt het helemaal vast te zitten natuurlijk. Ja, tuurlijk. Het is hartstikke goed. We krijgen natuurlijk best wel een paar hele leuke kruisen bij. En daardoor waarschijnlijk een ontzettend uh, geweldige... Weet je, die rijden nog eens een keer tegen elkaar aan. Dus we gaan gewoon een heel leuk jaar krijgen. Voor de schadekosten van de Formule 1 denk ik wat minder voor de budgets, maar uh, deze jongens die willen nog ons wiel brengen hoor. Dus laten we het maar lekker gaan doen. Ja, ja. ja zeker maken. weten. En uh, in uh, Zandvoort mogen ze dat weer Weer 29 tot 31 augustus doen dat ja. weekend. We hebben weer ja. de Formule 1, maar geen Formule 2 en geen Formule 3, hè? Dit jaar nou, weer. De, nou moeten ze mij weer bellen. Dan zet ik een hele mooie serie neer. Dat <laughs> Nee, ja, we hebben wel de F1 Academy die gaat rijden. Ja, ook leuk. Met uh, denk met uh, Maya Weug erbij, hè? Ja, ja en uh, Nina Gademan. Gade Gade oh, Nina, Nina, Nina. Uh, Nina Gademan? Ja, ja, die, die zit er nu ook bij, uh, via ja. Van ja. Prema. Oh. Oh. Nou, ook leuk. Dus dan, uh, nou, dan uh, kunnen de jongens op de tribune weer gewoon ook kijken of ze een nieuw vriendinnetje kunnen schoen toch? Ja, en, uh, <laughs> zo is het. Nou, ja, ik ja. heb even de kalender voor me wat betreft de grote race-evenementen in uh, Nederland. En dan ja. uh, zijn we met uh, de grootste we begonnen natuurlijk, de, de Dutch GP hier op Zandvoort.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 Die jongen heeft het wel, als hij de sponsoring meekrijgt natuurlijk in het teamzacht gezicht. Ook daar is het heel moeilijk, hè. Zijn natuurlijk maar... Wat heb je zo? Een altijd 20, 22 van die motorfietsen? Ja. Ook beperkte plekjes natuurlijk. Ja. En dit jaar, 100 jaar, Titi Asse, hè? Titi, dat wordt ook een feest.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 Uh, die van de partij zou zijn, zoals die ja, hier uh, daar, zo mooi staat. Daar kan er niet bij zijn, dan zitten wij op Monza. Dus dan uh, zitten wel een andere circuit aan het spelen, zullen we hem zeggen. Ja, en nou ja, spelen hè. <laughs> ja, een heel mooi circuit, natuurlijk, uh, Monza. Een ja, heel mooi circuit. En een, een mooi evenement waar we heen gaan. En met twee volle velden, jongens, dat gaat, gaat echt een feestje worden daar. Dus uh, twee volle startvelden van 55 auto's elk. Wauw, die neusje. Dat, dat, dat, dat, dat, dat, dat, dat doet me iedereen heel erg goed. Ja. <ibeen> nou, maar, zag ik dus op uh, Facebook uh, langskomen dat, uh, dat iemand zei van... Uh, ik heb nog een plekje in de vrachtwagen om uh, een auto uh, daarheen uh, te rijden. Ja, Hoe werkt uh, dat, werk benieuw, dat uh, met al die, uh, die vrachtwagens uh, die daarheen gaan dan met het uh, startveld? Een heel groot drama.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 Dus daar met de vrachtwagen jongens drieënhalve dag aan het rijden. Om op te komen vanuit Zweden. <laughs> jeetje, minetje. Ongelooflijk maar, dat zijn dus wel echte, echte racefans die uh, daar wil... uh, willen gaan rijden ja, je, Ze willen op ons aan rijden. Dus uh, ze zeggen, rennen we even over. Maar het is eigenlijk, ja jongens, maar zondag zijn jullie om zes uur klaar. Ja, 6 uur pas. En dan moet je 3,5 dag terug, hè? Ja, dan begint het pas het uh, feest, uh, zeg maar. Uh, de terugreis, dat is altijd zo erg. hey nou heb je nog iets uh, bij je op... Uh... Ja, maar terug. Uh, en dan moet je zo 3,5 dag terug, hè? 3,5 dus ja. dag terug en dan zit je weer in het, uh, in het kikkerlandje. Uh, in het kikkerlandje. En uh, dit, dat koud nu. Dus het gaat helemaal goed komen. Ja, dan, hey... Dan... Uh,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 geen 10.000 maar 100.000 mensen op afgekomen. Dus, jongens, dit wordt echt een feestje. Ja, zijn die kaarten een beetje betaalbaar, weet je dat? of geen idee. Nee, weet kaartjes van mijn rode vriend. Dus ik krijg geen kaartjes niet betalen. Ja, maar jij levert ook spullen aan. Dus het zou wel mooi zijn als je er nog voor moest betalen ook. Weet je, ze geven ook 500 euro uit een kaartje te en Dan zien ze niks. Behalve dan de Formule 1 en de One Academy. Ga dan lekker hier kijken.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 Larry ten Voorde, of Larry. Ja. Wil je Larry. Larry genoemd Larry. worden, of ja. Larry? Larry. Nee, Larry. Larry gewoon. Ja, zei je, maar de Hollander, Larry. Ja, <laughs> ja, precies. Maar ik heb daar hele discussies over gehoord. Eh, nee, namelijk. maar heel simpel. En anders leren we het hem. Hij gewoon Larry. Ja, wow. dat vind ik ook. Op Zoutse dan, Larry. Zeker. Ja. Larry ten Voorde. Die gaat uh, ja. weer uh, proberen uh, mooie prestaties uh, neer te zetten in de Supercup. Ja. Nou, dat is dat ook tijdens, uh, tijdens de Formule 1, hè, dat weekend.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 Weet je hoeveel botten die jongens gebroken hebben? in Ja, en dat ze toch steeds weer weten door te gaan, hè? Ze zitten met allemaal schroeven en bouten aan elkaar, denk ik. Die gaat niet meer door een metaaldetector op Schiphol. Dat is gewoon klaar, moe. Die komen daar niet doorheen. Dat denk ik ook. Nee, ja, weet je, dat zijn helden. Gewoon simpel en zeker ook zo'n jeffie...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 Het klinkt allemaal goed. En hoeveel dagen hebben we nog, uh, uh, het is al uh, oh, bijna maart. Bijna? We gaan, ja. Bijna maart. Uh, de familie begint weer. Ja, we, we gaan weer testen natuurlijk op Bahrein. Ja, we gaan testen en dan gaan we, gaan we kijken waar de teams staan. En aan de Eerste Grand weten we een beetje of het allemaal weer hetzelfde verhaal wordt uh, als afgelopen jaar. Want ik denk dat het technisch hier daar natuurlijk wel wat veranderd is, maar...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 Nou, er zit ik kan zeggen dat als Lewis Hamilton in de Ferrari wereldkampioen wordt, is dat enorm goed voor de Formule 1. Dat wel. En, uh, want dan hebben we wel echt te maken met de, de wel een legende, heel simpel. En ik gun het hem ook gewoon, want dat is natuurlijk het mooiste om je carrière af te sluiten met een, w, w, in een WK in een Ferrari. Uh,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 To the black Snoop Doggy Dog Monkey, yeah, the, the, the, I went solo on that ass, but it still looks same. Long Beach is the spot where I serve my cane. Follow me, follow me, follow me, follow me, but don't lose your grip. Nine trips ain't the year's in for me to fuck up, shit. So I ain't holding nothing back, and motherfucker, I got five on the 20 track It's like that, and as a matter of fact, cuz I never has a drink to put a nigga on his back. Yeah, so keep out the manuscript. You see, that it's a must drop propaganda. What's the fucking name? Yeah, yeah, yeah. Go, go, Hits the bow to the wild, creeping and crawling. Yiggy, yes, yo, and Snoop Doggy Dog in the motherfucking house like yesterday. Dropping shit with my nigga Mr. Dr. Dre. Like I said, niggas can't fuck with this.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 He is I and I am him Slim with a tilted grin What's my motherfucking name?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 Nou, raad eens. Hoe zal hij eten? Rappi. Snoep Dogg. <laughs> dat weet je niet. Ja, Rob. Ja, we hadden dit niet afgesproken. We hadden dit niet afgesproken. Dit is echt waar. <laughs> oh, maar wil je weten hoe die tekst begint? Hoe, zeg maar Snoep Dokkie Dok in de house. <laughs> dit staat daar ja, goed. Ja, niet hoe heet hij? Uh... Maar goed. Uh, zijn, zijn naam is dus Snoep. <laughs> uh,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 Dus um, ja, bent u nieuwsgierig naar Snoep? Dan kunt u langsgaan bij Dierenhuis Kennemerland aan de Kees Straat 5. Uh, of even contact zoeken met het uh, Dierenhuis op uh, via de mail: via dierenhuis.kennemerland@dierenbescherming.nl. Oké, okay, ja.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 You don't stop, block the rhythm that I'll make your body rock.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 Nou, laat even wat uh, rap uh, voor van je horen, Thomas. Het is nou je gelegenheid, nee, hoor. Nee, nee, nee je gooi het er niet weg. uit. Je hebt het niet maar op. De Sugar Hell Gang en de uh, rappers Delight. Meteen kwam Fred hij ook binnen bij deze plaat. Die denkt van, hé, hey, die ken ik nog van vroeger uit de discotheek. Zeker, daar zijn we flink op los gegaan hoor, met deze single, de ja? rappers Delight. Ja, je neemt ik een tel. Ja. zullen we maar zeggen. Nou, we gaan zo dadelijk even met Fred praten wat hij allemaal gaat doen. Zo dadelijk na vijf uur, want dan is er weer entertainment voor jou. Maar we gaan eerst Roxy voor je draaien. Roxie te blijven gaat dan, ga dan. Ik hoef ook niet je medelijden gaat dan. Toen ga als je niet kan laten, je bent weer van de straten. Ga dan, ga dan. Jij hoeft niet meer te dreigen, met ik ga hier niet blijven. Ik heb je.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 Roxy denken, Sugar Daddy. Sugar ah, ja. Daddy en ga dan, uh, zegt ze dan. dan ook weer ja. uh, natuurlijk. Maar goed, ze uh, is lekker bezig. Ze scoort wel weer. Uh, ik denk uh, dat ze uh, het hit. wel beter voor elkaar heeft dan ons. Dus, uh. dat, denk, nou, ja, dat denk ik ook wel, ja. En ze is net 18 of zo, iets in die buurt toch? Ja. ja. ja. Dus, uh, ja. En die heeft al de schaapjes op droog hoor, om het zo maar te zeggen. Ja. Uh, ja Fred, zo dadelijk weer entertainment voor uh, you. Na vijf uur, ik zie volgens mij al een gast binnenkomen. Ja, dat klopt. Wie is dat? Weet je dat zonder achterop te kijken? Als het goed is, moet het Frans zelf zijn. Ja, dat denk ik wel. Ja, je krijgt een oké. En wat gaat hij doen? Hij gaat zijn nieuwe single promoten. Hier in de studio vandaag. Deze single heet Laat me gaan. Laat me gaan. Dus daar gaan, uh, gaan we straks uh, meer over hebben. En we gaan eventjes nog belletje, belletje plegen met Stef Ekkel. Hé, hey, van We ja. hebben een woonboot.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 nog eentje op mij. Ja, dus als hij dadelijk naar de crew gaat. Ik weet niet. Uh. Nee, nee, nee. Nee, nee, nee, nee. We gaan naar de Chinees. We gaan, <laughs> toch? We gaan met z'n allen uh, uh, Lumpia eten of zo. Ja, of, uh, gebakken bananen. Gebakken bananen. Ja. ja, ze dadelijk dus... Uh, in. Uh,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 Ja. En dan kan je dus uh, je eigen, en, uh, eigen plaat, plaat aanvragen als je natuurlijk een uh, plaat uitgebracht hebt. Ja, oké. <laughs> uh, ja, dan kan je die ook oh uh, aanvragen. En ja. als Fred een is, geeft, dan draait hij met alle plus hier. Ik heb een hele hoop bij me. Oké, okay, nou dan is, uh, gaat het helemaal goed komen. Zfmartiesten.nl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 Dan? En dan uh, je bril afzetten. Dan, dan kom je wel in de buurt. Ja, 85 vijf, jaar. Ja. Ja. Dus, dus, toch? Nou Rob, je knapt er wel al op. Ja, nou dankjewel. Het <laughs> zit er weer op uh, voor ons uh, Thomas. Dankjewel ja. weer uh, voor je ja, bijdrage. Het was gezellig. Ja, zeker. Lang geleden. En, uh, al, ja, lang geleden. Ja. moeten we weer even datum prikken. Hè, ja. Wanneer uh, we het uh, weer zeker. gaan doen uh, ja. tussen 2 uh, en 5 op de zaterdagmiddag. Een ja. hele fijne zaterdagavond. En uh, we gaan eruit met uh, nog één verzoekplaat. En dan... Uh, Hoi Fred Heijn met Entertainment for You. En tot volgende week. Dag. Walkin'